Elk jaar, Diana, Diana Ozon. Ik heb het over Diana Ozon. Die komt nu naar het podium en zij heeft me inmiddels, vertel ik even iets over Diana. Ik heb haar een hele tijd niet gezien, maar ze is veel op Facebook te vinden. Want ze tekent, dat wist ik er niet eens dat ze tekende, en ze tekent allerlei coronasituaties in de stad... Zoals, nou ja, goed, dat zal ze zelf wel vertellen, precies. Maar dat is samen met haar man, die ook veel de straten bezoekt en allerlei beschouwingen. En haar vertelt, dan hoeft ze er zelf niet op stap. Hoewel ze dat zelf ook wel doet, natuurlijk, Diana. Je gaat zelf ook wel eens op stap. Maar eigenlijk hoef je niet meer, want dan heb je Frank voor tegenwoordig. Die gaat lekker op stap en jij tekent het. Wat een prachtige samenwerking is dat, trouwens. Hou je dat lap niet op? Als ik zo dichtbij dan hoef uh... Ja, heb je, moet je een kapje hiervoor omheen nog, of niet? Ik dacht dat je dat zei. Een mondkapje over de microfoon, of niet? Heb je een ontsmetting? Oké, okay, ik heb niks hoor, dus je kan rustig erin praten. Diana Ozon. Oh, oh, oh, oh, oh, zo. Nou ja, dit is het code geel uh, dingetje, dat ik, uh, dat ik Yvonne niet aanhoest ineens, hè, of aanproest... Dat ik haar bescherm tegen, tegen mijn. haar bescherm tegen mijn. Uh, mijn asem. En uh, ja, ik, uh, ik. teken graag en veel. Dat doe ik al mijn hele leven. En uh, nu het. Uh, zover is. heb ik besloten om. Uh, om wat meer, ik teken dagelijks, om, om maar om een serie te maken over corona. En dan begon ik uh, met mijn COVID-chroniek. Begon ik in het, uh, ja, was het? half maart. Toen ineens ik, uh, ik zou voor het eerst van mijn leven een transatlantische vlucht maken. En mijn, uh, mijn gedichten met uh, vertalingen van uh, Louise landes levy onder andere, zou ik in uh, New York gaan uh, voordragen. Ik zou er een week heen gaan. Nou, ik ging naar de kapper en de volgende dag uh, vertelde Rutte dat het uh, allemaal niet doorging. Uh, die New Yorkers hadden al een week eerder gezegd van ja, die salon. ja nee, het gaat toch niet door. Ik denk nou, we zijn een beetje bang voor ons Europeanen, maar uh, ja, binnen een paar dagen was, uh, was alles uh, ineens anders. En uh, ik had een hele mooie serie, want het is 75 jaar uh, bevrijding. Ik had ook een hele mooie serie echt Europese gedichten gemaakt... met, uh, met van alles rond 75, 80 jaar uh, geleden. En dat brengt mij er ook toe om als eerste gedicht... eerst deze Kaddisha zwerfzang voor te dragen. Een eeuw is om, nog niet voorbij... Wat is honderd jaar op de eeuwigheid? Heb erbarmen, ontferm je mens over hen die waren, zijn en komen. Laat ons leren van het verleden en vrede geven aan de toekomst. En zo bezocht ik scholen en hielp ik scholieren herdenkingsgedichten te schrijven. en Ik vertelde ze verhalen die ik heb... Uh, mogen horen en uh, van overlevenden. En ik, uh, ik verdiepte me in hun omgeving en vertelde ze wat, uh, wat daar gebeurd was. En dan was er altijd wel een kind die een familielid had... die ook iets kon vertellen daarover. En toen was het ineens voorbij. En moesten we enorme afstand nemen van elkaar... Ik kwam net een mevrouw tegen en die, uh, die wou eventjes, uh, uh, een kringlid, of, en ze wou even mij iets vertellen. En ik, uh, ze doet een stapje naar voren en ik doe een stapje naar achter. Ze doet een stapje naar voren en ik doe weer een stapje naar achter. Toen vertelde ze dat ze een uh, Jeux de -boel wedstrijd hadden gehad, geloof ik. En uh, degene die dan uh, een rondje won moest een gedicht uit deze bundel, hartspannen voorlezen. En ja, dat, daar, daar staan dus een paar gedichten in. ...over deze tijd, want, want wat, wat ontdek ik nu uh, in het openbaar vervoer en zo... ...dat er is een hele nieuwe manier van flirten ontstaan... ...hoe je met je ogen praat terwijl je uh, je mondkapje op hebt... ...en uh, hoe je dan toch op afstand van elkaar blijft. SMS. Geen scherm houdt mij weg van jou. Wij zijn één. Ik in jouw handen zwijg van daken... Dwars door muren, straal om je heen. Overal bij je, mijn houvast. Nooit meer alleen. En uh, een, andere, een ander liefdesgedicht uit uh, Hartspannen. Wat ook wel past in deze tijd. Waternimf. Ik zie mijzelf in iedere blik. Mijn spiegeling overstroomt jouw gezicht. Onpeilbaar mijn diepte, toch blijf ik oppervlakkig, rimpel fronsen. Ik heb je in mij gevangen, spoel je mond, klots je buik en fonkel je licht. We beginnen toch. We gaan toch gewoon beginnen. En we gaan beginnen met We gaan beginnen met Freek Wallach. poëzie. Wat zeg je, Hans? Of de Russen binnen zijn? Oh, wie, wie, wie, is daar onrustig? Ja, dames en heren, kom even luisteren, hoor, want dit komt nu, begint nu de poëzie, en dat is goed voor de ziel. Poëzie is goed voor de ziel, voor de geest, voor het hart. Dus ik zou zeggen, kom erbij. Kom er maar bij. Of niet. Ook goed. Allemaal goed. Oké, okay, Freek, nu begin ik met jou, Freek Wallach. Dus, maar wat doet jij? Oh ja, je treedt op. En wat me echt opvalt, want je treedt op met poëzie. En je schrijft over het heerlijke, over het leven... In het prachtige Mokum. Nou, dat interesseert me enorm, want daar wil ik graag meer van horen. Freek Wallach, applaus. Applaus. Thank you very much. Working in England for a while. Ja, zo beter. Kijk, kijk, dat werkt. Werkt het zo? Oké, okay, ik zal harder praten. However, having worked in England, uh, most of the time I've been performing has kind of given me an annoying tick. So this set will be fit for all the internationals as well, although I think there might not be that many out there. In a time that mystics die and alchemists perish, hold on to the internal. Lover. Cherish. I come from Alamut, paradise, Mokum, home, or whatever you want to call it. Where life can be good and sweet and simple. And it's a humid night in which we find Mocum, with banks of mist so thick you could stroke them the city undone of Ra's fatherly protection. It's sons left with no sense of direction. We find our good friends in Abel's apartment, and oh, the ceiling looks so pretty as their minds just melt away, guess it's another Sunday in the city. Look into their eyes and you would see they took two sugars with their tea. They are taken by Lucy's flow, talk about arts, life, and the band. Feels like they're waiting for Godot as reality turns into pillars of sand. Smoky blues emits from the music player As they decipher Howling wolves' work Trying to find an extra layer Jacob sings, Abel plays along Trying to craft their next hit song About losing sense of right or wrong And Jesus being Allah, being Mao Zedong And yes, nobody got that, but here's the catch Because there was nothing to be understood Except for a sense of love, senseless joy And the fact that life Was fucking good Yes, it can be a very pla Sweet place to be A very sweet. Oh, thank you very much. No, I'm all right. I just took a sip of my beer. But don't let it fool you. Moka can be a very tough mistress. It often ha even has me pondering back of some earlier times when I was just a little kid. When I'm awoken by my granny, a mighty Artemis indeed. Before the crazy days filled with sweet regrets and speech, she talks about my, she talks about my opa, the one that was her own. Preaches Buddha and forgiveness and about the great unknown. Yes, those were the days when everything was clear filled with unicorns and sweets and people I out there haven't reached my 30 yet, but yet the end felt near. Down comes Hermann Brood to take you out of here. So monkeys and zebras passing by in your mind while you're getting high because of those substances so taboo. Like those parrots, I can fly. Now that my mind it became a zoo. So Kurt Cobain is buried and rock and roll is dead. So you try to keep your senses, but you lose your mind instead. Those monkeys, they start singing. Ask if you want some bread, buttered with sweet dreams. Such a splendid spread. But don't let me excite you too much. That all might has happened to me, but I'm sure it happened to quite some of you, where pointless pondering and idle ideas occupy your brain, where the weather is broiling, please let it rain. Well, not too much, though, or we have to move this party inside. And in a town that lives on such extremes, easy solutions hide around every corner. Urban shamans dressed in either ties or ropes. Having easy solutions to all of your problems. And the shaman opens a wooden box. Your destiny inside. Yes, all you need is a place to snort or better yet to hide. The cards, they tell you everything. And boy, you need relief. Let your tower crumble down, even if it's brief. 'Cause I'm the urban shaman. Got the potions that you need. Find me at your local temple or off the corner on the street. Let yourself get Wicca wasted. Put some extra in your wine. Follow me to Chrysotopia if you're the weather's divine. Smug smack-fueled wizards weighing esoteric quantities, qualifying as a sort of aspirations, Kabbalah-based bliss, blast your balls off syringes of double-dosed divine simplicity. Clatter, scatter, scatter as needles fall, aimlessly to the floor. Pay praise to the urban shaman. The hesitations allowed. Find him at your local temple, feeding sedation to a crowd. My my note seems to have out. Ja, ik zit een beetje met uh, het volume. Ik weet niet of ik zo, ben ik zo achterin verstaanbaar? Want om uh, gedichten voor te lezen en met luide stem is niet zo makkelijk. Het is toch al moeilijk. Ja, inderdaad, uh, de Nederlandse poëzie schijnt niet bekend te zijn bij uh, eventuele toehoorders... En mensen die zich daarmee bezighouden, wel natuurlijk. Maar, ik heb uh, uit het boek Domweg, gelukkig in de Dapperstraat, heb ik tien gedichten gezocht. Wie zich met de poëzie, Nederlandse poëzie bezig wil houden, heeft heel veel aan dat boek. Dat boek dat bevat de bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur. Wat mij opviel terwijl ik daarmee bezig was... Hoe ontzettend goed die gedichten zijn. Het zijn wat een dichter doet is, hij, ze op de, hij probeert op de meest makkelijke wijze het moeilijkste van wat er is onder woorden te brengen. Dat zullen we in deze gedichten, kunnen we dat tegenkomen? U bent ver weg voor mij. Ik kan me niet goed voorstellen dat u mij hoort, maar ik ga maar gewoon mijn gang. Dan moet ik nog even nakijken. Oh, oh ja, hier. Ik heb uh, ook opgeschreven wanneer die gedichten geschreven zijn, want het is leuk om dat te zien... Dat gedichten die al een honderd jaar oud zijn, als voor modern, ons modern voorkomen. Mark groet soms morgens alle dingen. Paul van Ostaaien. Uit 1925. Dag, ventje met de fiets op de vaas met de bloem, ploem, ploem. Dagstoel naast de tafel. Dag brood op de tafel, dag visseke vis met de pijp en dag visseke vis met de pet, pet en pijp van het visseke vis. Goeiedag, dag vis, dag lieve vis, dag klein visselijn mijn. En van Paul van Ostaaien, die wij kunnen zien als een voorloper van de vijftigers, het gedicht Alpenjagerslied uit, moet ik weer nakijken, 1928. Een heer die de straat afdaalt, een heer die de straat opklimt. Twee heren die dalen en klimmen, dat is de ene heer daalt en de andere heer klimt. Vlak voor de winkel van Hendriks en Windrix. Vlak voor de winkel van Hendriks en Windrix van de beroemde hoedemakers treffen zij elkaar. De ene heer neemt zijn hoge hoed in de rechterhand. De andere heer neemt zijn hoge hoed in de linkerhand. Dan gaan de ene en de andere heer, de rechts en de linkse, de klimmende en de dalende. De rechtse die daalt en de klimmende linkse die klimt. Dan gaan beide heren. Elk met zijn hoge hoed, zijn eigen hoge hoed, zijn bloedeigen hoge hoed, elkaar voorbij. Vlak voor de deur van de winkel van hinderiks en Windriks, van de beroemde hoedemakers. Dan zetten beide heren, de rechtse en de linkse, de klimmende en de dalende, eenmaal elkaar voorbij. Hun hoge hoeden weer op het hoofd. Men versta mij wel, elk zet zijn hoge hoed op het eigen hoofd. Dat is hun recht, dat is het recht van deze beide heren. Nu komen we bij een van de grondleggers van de moderne Nederlandse poëzie, Nijhoff, Het Kind en Ik. Ik zou een dag uit vissen, ik voelde mij moedeloos. Ik maakte tussen de lissen met de hand een wak in het kroos. Er steeg licht op van beneden uit de zwarte spiegelgrond. Ik zag een tuin, onbetreden, en een kind dat daar stond. Het stond aan zijn schrijftafel te schrijven op een lei. Het woord onder de griffel, herkende ik, was van mij. Maar toen heeft het geschreven, zonder haast en zonder schroom, al wat ik van mijn leven nog ooit te schrijven droom. En telkens als ik even knikte dat ik het wist, liet hij het water beven en werd het uitgewist. Een andere grootheid uit die tijd, Slauwerhof, Woningloze uit 1935. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Nooit vond ik ergens anders onderdak. Voor de eigen haard gevoelde ik nooit een zwak. Een tent werd door de stormwind meegenomen. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen. Zolang ik weet dat ik in wildernis in stad en woud dat onderkomen kan vinden, deert mij geen bekommernis. Het zal lang duren, maar de tijd zal komen dat voor de nacht mij de oude kracht ontbreekt en vergeef om zachte woorden smeekt, waarmee ik wel eerst kon bouwen. En de aarde mij bergen moet en ik mij neerbuig naar de plek waar mijn graf in het donker openbreekt. Een onverdraagzaam leven. Ja, ik werd even geroepen door mijn wekker, Hans Lodijzen. Een held uit onze jeugd. Hans Lodijzer was een jonge man, die is op zijn 23ste overleden. En voor ons, op middelbare scholieren, was hij het, het grote voorbeeld van de poëzie. De buigzaamheid van het verdriet. In een wereld van louter plezier kwam ik haar tegen, glimlachend. En ze zei, wat liefde is geweest, luister haar naar in de bomen. En ik knikte en we liepen nog lang in de stille tuin.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 Gisteren toen uh, regende het nog helemaal. Ik hoop dat de zon blijft schijnen. Dan beginnen we met de nummer, uh, zie het maar als een soort uh, gebed ofzo. Het heet Mooi Weer. Zo van mooi weer. Zonnetje, zonnetje, schijn op mijn hoofd. Ik ben nog lang niet gaar gestoofd. Zonnetje, zonnetje, schijn op mijn kruin. Kom op en bak me lekker bruin. Zonnetje, zonnetje, in het riet. Mijn liefste zonnetje, vergeet me niet. zonnetje schijn nog een keer zonnetje zonnetje in de hemel zo blauw jij bent remedie tegen de kal zonnetje zonnetje kom voor de dag jouw aanwezigheid maakt dat ik lach zonnetje zonnetje kom snel in huis mijn vader en moeder die zijn toch niet thuis Zonnetje, mijn liefste prinses Vandaag houd ik audiëntie op mijn bordes Zonnetje, zonnetje, wacht niet zo lang Je bent voor mij hopelijk toch niet wang. Zonnetje, zonnetje, boven de stad Zonder jou is alles grijs en mat Zonnetje, zonnetje, schijn nog een keer Want ik hou zo van mooi weer, ja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 Mijn liefste zonnetje, vergeet me niet. Mijn liefste zonnetje, vergeet mij niet. Oké, okay, oké. Okay. Nou, is het geluid een beetje goed nu? Dan kunnen we het uh, nieuwste, nieuwste nummer doen. Dat zag ik uh, net af. Uh, en dat heet... Ja, jullie zitten ook allemaal zo keurig uh, verspreid. Gelukkig is het mooi weer, want als het in de kerk was geweest, hadden er geloof ik maar 35 mensen in gemogen met de corona. En de Diana Ozen had het er ook al uitgebreid over met mondkapjes en zo. En, uh, volgens mij is het buiten niet zo heel gevaarlijk, maar toch. Het is allemaal veranderd een beetje. Dit nummer heet dan ook Het Nieuwe Normaal. Dichtbij, maar blijft toch ver weg. Ze lacht en ze niet maakt niet uit wat ik zeg. Hoe ze loopt, niemand snapt het al. Heb je het gezien? Het is het nieuwe normaal. En ze speelt Pantomim. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ze zegt alles met haar lichaamstaal. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ik vind het uit te zeer zit op een bankje, het is overal groen. Ik voel me een hark, weet niet goed wat te doen. Ze kijkt op van haar boek, wat wil ze nou weer? Het is het nieuwe normaal. En ze lacht nog een keer. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ze zegt alles met haar lichaamstal. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ik vind het uiterst zeer woont in een vlekje, het mag best even mee. Denk bij mijn eigen, wat je en zing zacht, hola oh, Ze heeft er twee bedjes, één aan iedere kant. Het is een nieuwe normaal, ze loopt het niet uit de hand. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ze zegt alles met haar lichaamstaal.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 Vier jaren later ben er al aan gewend. Ze blijft nog altijd op afstand. dat is nou eenmaal de trend. Ik hoop haar ooit eens te kussen, anders raak ik haar kwijt. Want het is het nieuwe normaal van een andere tijd. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ze zegt alles met haar lichaam. Stal. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ik vind het uit de cerebraal. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Ze gaat met mijn zinnen aan de hal. Het nieuwe normaal, het nieuwe normaal. Dat is nou net wat ik van baal. Het is de prijs die ik het is werkelijk Het nieuwe normaal, afstand houden. Ja, hoe uh, ongelooflijk mooi is de aarde. En... Uh, ik ben blij dat Erna dat weer even dichterbij gebracht heeft. Terwijl op de achtergrond de, de demonen brullen. Uh, het valt nu even mee. maar uh, ja, het is, uh... En dan hier deze ode aan het perenpad. Wat hebben we het goed? Het is een bubbel, maar uh, vrijwillig gecreëerd. Ik ben blij dat ik niet daar aan de snelweg zit. En um, ik ben ook heel blij dat ik jullie een van mijn dierbare dorpsgenoten, genotus, uh, mag uh, voorstellen. Oh, jullie kennen haar waarschijnlijk allemaal wel. Ze is uh, in een geweldige creatieve fase van haar leven. Ik, de schilderijen, het is echt ongelooflijk wat ze produceert. Het is dus duidelijk een, een, een dubbeltalent. En misschien wel driedubbel, dat weet ik niet. Ja, eigenlijk driedubbel, ja. Ze maakt ook theater hier in Ruigoort met... Uh, een groep mensen. Anyway, Tosca Nieterink. Ja, ik vind het een beetje over... De... Oké, okay, nou, doeg. Uh, ik ga uh, een, een, een verhaal voorlezen over een... Uh, een tocht door de Sahara uh, die wij hebben gemaakt, uh, een jaar geleden nog maar. En dat was uh, met kamelen en met beduïnen, heb ik hier opgeschreven. Die kamelen waren leuk en die beduïnen ook. Alleen één had een gecombineerde probleemhuid. En... Hij zei ook steeds Allemachtig prachtig. Kamelen trouwens, die blazen bellen. Ze hebben daar niet eens kauwgom voor nodig. Ze doen dat namelijk met hun tong. Vraag me niet precies hoe, maar op een of andere manier weten ze daar lucht in te blazen. In die tong aan de onderkant. En ze maken daar een somber, sompig, kletterend geluid bij. Een soort, duurt niet zo lang hoor. Een soort uh, gorgelend gegrom eigenlijk. En dan verschijnt er eerst een soort heel dik wit schuim op hun bek. Een heel solide, solide schuim. Als iemand voor de grap het op je cappuccino zou doen, dan dronk je het gewoon op. En we zaten in een zandstorm... Dus die vlokken die vlogen wild alle kanten op. En als die storm dan even gaat liggen, of ze hebben even de kans... dan gaan ze daarna uitgebreid op zoek naar al dat weggewaaide foam... en likken het snel weer op. Want je wist al dat kamelen zuinig zijn. Maar dit wist je vast niet... En dan, terwijl ze, daar gaat het eigenlijk om... ...terwijl ze dat, dat schuim op hun lippen aan het produceren zijn... ...weten ze van de onderkant van hun tong een bel te blazen. Een enorm grote roze bel van pompoenafmetingen. Aan de, een, aan de zijkant van hun bek hebben ze die hangen. Een wild heen en weer bewegende natte, klapperende zak van opgeblazen rosbeef. Even kijken hoor, want ik heb het een beetje door elkaar zitten gooien. Ja, ik vind... Maar wacht, niet dat ik het door elkaar gegooid heb. Uh, waar is die nou, die bladzijde? Potverdorie. Oh ja. Ah. Uh, ja, dus, de, dat gaat dus over die kamelen. Uh, als je dan s'avonds uh, uh, op de plek komt waar je moet slapen... en we liepen met heel zelf van die bedoïnen en met zes kamelen, mannetjes. Want dat zijn ook de enigen die bellen blazen. Dat doen ze als ze opgewonden zijn. En dan binden ze de onderpoot van de kameel vast aan ze... Of ze binden de pootjes bij elkaar zo. Of ze bij de beetje stoute kamelen doen ze het zo vastbinden. Hè? De onderpoot aan de bovenpoot. Zodat ze alleen nog maar zo op hun knieën kunnen lopen. En dat komt omdat er hele lekkere bosjes zijn in de woestijn. Het is dus niet alleen maar zand. En daar zijn ze dol op. En ze dus kunnen toch nog kilometers vooruit komen. Het kost de Bedouinen s'avonds uren om ze daar allemaal weer terug te vinden. En ze verraden zich natuurlijk door dat bellenblaaskabaal. En, uh, ja, dan ga je daarna... Ik zal het maar vertellen voor mensen die niet weten wat er gebeurt op zo'n Sahara-tocht. Dan ga je daarna... Uh, Oh, dan ga je na het eten. Ga je broodnuchter. de polonaise doen rond het kampvuur. Je kan wel zeggen. dat we ergens doorheen gegaan zijn. als groep. Dus het is ook nog een groepsproces. Uh, niet. Oh, nee, dat hebben we al. Dat hebben we al. Sorry hoor, mensen. Ik zat een beetje te rommelen. Oh ja. Nou goed, waar we uitgedanst. En vlak voordat uh, ik naar bed, of ik ga eigenlijk richting tenten, we sliepen gewoon in tenten. En uh, toen zag ik een, de contouren van een kameel zo voor de uh, tent zitten. En ik was op slag was ik ontroerd. Ik dacht, oh wat lief, we hebben een waakkameel. Uh, dus ik ben uh, in de opening van de tent gaan zitten en toen ben ik... Even tegen me aan gaan kletsen, want zij zei natuurlijk niks uh, terug. En daarna heb ik ook nog een liedje voor hem gezongen, een slaapliedje. Wat zo mooi was dat ik er zelf ontroerd van raakte. En toen kwam Annie eraan en zegt: wat ben je aan het doen? Ik zing voor die kameel, ik voel gewoon dat hij ervan genies, geniet. En ik wij, wijs naar de zwarte bult voor me. Dat is geen kameel, zegt Arnie. Dat is een berg tassen. Oké, okay, Rijgers staat bekend als een uh, kunstenaarsdorp. En aan kunst denk je toch al snel meestal aan de beeldende kunst. Maar we hebben natuurlijk ook ontzettend veel schrijvers en schrijvende al, uh, kunstenaars hier. Ik noem uh, Tosca Nietrink, Anita Janssen, Gerben Helga, Hans Plomp, Jan van Aken. Dit is eigenlijk een half schrijversdorp. En in het kader daarvan, van de schrijvende ruigorders, hier nu achter de microfoon, onze eigen boekhandelaar en kunstenaar, Henk Witteaap. It's dry, there's hyperventilation, it's kind of hyperventilation, and you get a dry mouth from it. Okay, here we go. Thank you, sister. simple, it's the invention of the free-floating membrane in music technology. But I think it's just come from both springs and other related things. The, <coughs> the shaman in uh, Siberia have a nice story. And this is <coughs> that uh, a lightning struck a tree. And in the tree was a bee's nest. And this tree broke. And one splinter of wood was standing upright, and there was a bear coming along. A bear. Honey, you know. So he tried to grab this honey, and his nail got stuck every time on the splinter of wood. And this made the sound of boing, boing, boing. And this is one of the stories. The other is simply the bow of the hunter. All right. We're going to do a light note. I have Crypto Sport Senrayu. Dus ik, ik draag iets voor en dan moet het publiek raden wat, welke sport het over gaat. Ja, sport. Wat ze doen hebben hè, tegenwoordig. Ja. Oké, okay, daar komt ie. Een koude kermis. Dit is geen plaats voor pukies. Of zomaar ijspret. Ja, correct. Ijshockey. Even kijken. Nee, geen vuiligheid. Je kunt hoog of laag springen. Sierlijk is het wel. Schoon springen. Oh, oh foei. foei. Oké, okay, we gaan zo beginnen. Ik doe, er nog, uh, ik doe er nog eentje. Net als in het echt. Koninkrijken die vallen elkaar afmatten. Ja, tuurlijk. Dankjewel, alsjeblieft. Ik ben, uh, we hebben een kort programma, dus ik ga ermee uh, ophouden. Ja, ja, ja, ja. Graag gedaan, fijn publiek. Hoor. En een ander ruighoord, literair en uh, ander talent. Roberta Petselt. En een ander ruighoord, literair en uh, ander talent. Roberta Petzold. Hallo, hallo. Lieve mensen. Uh, het is een beetje kouder aan het worden, dus ik zal jullie opwarmen. Nou ja. uh, dit gedicht heet Oversteek en het is het eerste uit een serie die ik nog moet gaan schrijven. De laatste vlieg landt op mijn koriaal, likt zijn vleugels schoon. Alle rookwolken zijn verstegen en de horizon is zo scherp dat je hem af kunt breken. Al het rottende is opgerot. Pas gewassen haren, pas gewassen regenwouden hangen als druipende haren langs hun stelen en de jonge dieren hebben de liefste gezichten van de heugenis. In de blauwe deuropening speel ik silhouet. Waar het licht van oneindig me iets rigoureus belooft. Mijn medelij met het kwaad drijft de duivel tot waanzin. En de golven van de Styx zijn ons publiek. Uit het klotsen van de Styx mompelt een lied. Styx muziek. Ik steek mijn stok diep in het trillende water waar elke hartslag naar de bodem zakt. Om door inkt te kunnen kijken, sluit ik de ogen. Hoor de hond drie stemmig blaffen. Uit zijn nek glijden slangen, uit zijn kwel groeien bloemen. Er is geen overgang. Tussen lucht en water. Hier is alleen diepte. Wow. Ik heb het er zelf al wat warmer van gekregen. Uh, nu ga ik jullie iets nieuws voorlezen. Wat eigenlijk nog, uh, nog eentje. Ja, wat had hij dan? een heel lange epistel van vijftien bladzijden. Het is heel vaag en ongeordend. En nee, uh, het heet De Val van de Pissenbed. En het gaat zo. Ik droomde dat ik weer kon dichten. In de nacht, langs een fietspad dat langs de gedichten uit jouw nieuwe bundel leidde. Jaloerse, dode dichters probeerden me in te halen. Dus ik fietste snel om de schimmen achter me... waar gevaren zich in konden huizen achter me te laten... en vond de titels van je gedichten in de straatnamen. Ik werd wakker van de kou onder een wit laken naakt met het gevoel dat ik iets verloren was. Zocht binnen de muren van mijn hoofd... mijn moeders kat of buiten in een verwijtende miauw... maar wist dat het mijn eigen lichaam was... die verdwaalde. Ik stond op om alles in het ongedroomde veilig te stellen... de kat, het boek op het balkon en de strooien hoede ernaast. Uit mijn boek kroop een familie pissenbed... Dwalend, verblind door het harde kunstlicht en elkaar reeds vergeten. Kom, ik zal je redden, zei ik als ze wegliepen van het roze van mijn huid. En blies ze van grote hoogte in het duister naar het balkon. Vroeg me af of God dat ook tegen mij had gezegd, zo kort geleden. Dankjewel Roberta en we gaan ongetwijfeld meer horen vanuit die serie. We hebben een anderhalve meter sessie, ik ben blij dat u er bent nog. En ook dat de zon, de grootste ster van vandaag, er nog is. Ja. <laughs> Precies. Oké, okay, we gaan verder met uh, een van de up-'-coming talenten in Ruigoort. Hij heeft een, een, net een nieuwe machine <laughs> van bol.com. Gocht. Hij, le hij, le hij lees nu nog even de handleiding door yeah. wie zijn nou een schiet op <laughs> hmm let's take it easy for one time oh, but tell me something I don't know hmm Tell me something I haven't seen, show me something my heart have never felt, show me something my brain had missed, one time, yes I trespass and have tried through different barriers of heavens, yes, remembering, as it happens, choreographing in this awesome, fantastic mess of existence, yes. Contemplating on what I'm here for Embodying the frequencies of 444 I bring harmony and strength wherever I find me As I do it clumsily But yes, it still happens That yes, I still got self-doubt once in a while, yo And I think I'm gonna pass out But yo, I'm still moving on But it's still I got my inspirations from my elders though And this must have been the bravest things that I did in my life, yes. So one more time. Hi, Rudolf. Tell me something I don't know. Mm. Show me something I haven't seen. Tell me something I don't know. Show me something my heart have ever felt. Heel erg benieuwd om dit van jou te horen. En verder laat ik het woord nu aan jou. Applaus voor Niels Hamel. Ja, ja uh, Riel. Dat was een ontdekking voor mij eigenlijk dankzij Elsje Stroetinga, ons allerbekend. Uh, zij heeft een heel mooi boekje gemaakt een tijdje geleden naar aanleiding van een tentoonstelling van haar schilderijen. En in dat boekje associeerde ze haar werk met het gedicht Herbstdag van Rainer Maria Rielke. Uh, afgezien van haar schilderijen heeft dat gedicht zo'n indruk op me gemaakt dat ik het uh, leuk vind om het hier aan jullie mee te delen in de oorspronkelijke taal en daarna in de Nederlandse en de Franse vertaling. Herbstdag. Her, Es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Lieg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Befehl, den letzten Fruchten voll zu sein. gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Weinen. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lang bleiben, wird wachen, Lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Heer, het is tijd. Het was een grootse zomer. Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers en laat de wind over de velden komen. Gebied de laatste vruchten. Vol te zijn. Verleen hen nog twee zuidelijke dagen. Stuw hen naar voldragenheid en jaag de laatste zoetheid in de volle wijn. Wie nu geen huis heeft, zal het ook niet bouwen. Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven, zal waken, lezen, lange brieven schrijven. En Rusteloos de landen op en neer gaan, als de wind de blaren voort zal drijven. Seigneur, il est temps, l'été est au plus haut, pose ton ombre sur les quatre ans solaires et laisse souffler le vent sur les campagnes, ordonne Maturité au dernier fruit. Donne-leur encore deux jours ensoleillés. Pousse-les vers l'accomplissement et verse dans le vin les derniers fruits des lourdes grappes. qui n'a de toi n'aura le temps de bâtir, qui est tout seul va le rester longtemps à veiller, lire, écrire de longues lettres et à marcher dans les allées de ci, de là, sans but, en clair, comme feuilles qui tournoient. noir. Old school! Uh, Wij hebben nu een, uh, een kwartiertje pauze. <laughs> en uh, de weergoden zijn ons nog gunstig gezind. Laat het zo blijven. Dankjes zou het voer mogen halen. Wij die alle hekken zullen sluiten. Wij die niemand het gras voor de voeten wegmaaien. Wij die zo nu en dan onze stem mogen laten horen. Wij die weet hebben van Engeland koren en angstkreten. Wij die beginnen waar anderen ophouden. Wij die het hooglied dagelijks herschrijven. Wij die eerbied hebben voor de harde feiten. Wij die de wind van voren en de bijval achteraf krijgen. Wij die ieder zeld mogen ruimen. Wij die ons op ongebade panen begeven. Wij die mogen huilen waar iedereen bij staat. Wij die niets doen. Waar iedereen toeslaat. Wij die op geen enkele slag zout willen leggen. Wij die geduld behoeven en ons ongeduld bedwingen. Wij die popelen en watertanden. Wij die orakels werpen en tekens lezen. Wij die schriften ontcijferen. Wij die griffen in grotten en op muren. Wij die de wind. Wij die de wijsheid van de naaktheid bezingen. Wij die om niemands plaats staan te dringen. Wij die overal ons eigen mannetje staan. Wij die geen enkele confrontatie uit de weg hoeven gaan. Wij die begaan zijn met de strijd aan alle fronten. Wij die vermaken, waarmaken en vervolmaken willen. Wij die alle glazen legen om onze dorst te lessen. Wij die alle magen vullen en alle honger lessen. Wij die zelf blijven verwerven, verwerken en verstrekken. Wij die geen dragementen nodig hebben om indruk te maken. Wij die ons niets willen toe van wat een ander toebehoort. Wij die erkenning voor de Koerden eisen, de Armeniërs en de Palestijnen. Wij die altijd zwarte katten op onze weg ontmoeten. Wij die altijd onder hun ladders willen doorlopen. Wij die tooien en voltooien. Wij die knipogen en benadrukken. Wij die het woord voeren. Wij die naar ons laten kijken. Wij die de tijd niet doden, maar springlevend houden. Wij die de vriend van allen, maar geen allemands vriend zijn. Wij die van geen ophouden weten. Wij die niet anders kunnen dan ons aan het eigen ritme houden. We roepen en herinneren. We dansen en zingen. We uiten en besluiten. Het laatste woord is altijd ja. De tijd is altijd hier en nu. Het leven is er om voluit te leven. We zijn kinderen van aarde en zon. Wij hebben het eeuwig licht in de ogen. Wij zijn de weg, de waarheid en het leven. Wij hebben allen kracht, een kracht en eigen naam en lichaam gekregen. We zijn zielen door bewustzijn verrijkt. We kunnen wonderen verrichten, kleuren en verlichten. Te water en door het vuur gaan. We kunnen in al wat we doen voorop en vooruit gaan. Zo zij het. Voorop en vooruit gaan. Wij zijn bezig met de oorzaak en de doodzaak. Van de doorbraak, niet meer links of rechts, maar vooruit, vooruit in het ongewisse. We weten niets en we kunnen alles, we mogen alles, we moeten alles. We vechten tegen de bierkaai en we strijden om meer leven, meer leven te halen uit wat er heen zit. En er zit meer in, altijd meer in. Geen dag zonder wijze les, geen dag zonder vrienden, geen dag zonder mensen mensen mensen mensen om je ogen op te blijven uitkijken leven goed. leven ruiggoed leven goed. dankjewel simon vinkenhoog de mannen die keer op keer in staat is een goed gevoel te geven dat is niet makkelijk om dat met taal te doen de volgende dichteres is daar ook zo goed in. Hij schrijft liedjes over dingen die ik niet over mijn lippen kan krijgen. En over alles wat hem daar buiten nog meer over komt. In 2019, hij was 23, moet je nagaan. 2019, dat is al heel lang geleden. Trad hij op met Lucky Fons de derde. Ook bekend hier in, in Ruigenhoord, Otto Wiggers. En uh, hij was finalist in de grote prijs van Nederland. De grote prijs van Nederland. Enfin, ik wist niet. Nou ja, en uh, bovendien is hij uitgeroepen tot het oortalent van de popronde. Maar goed, het is allemaal gebakken lucht, jongens en meisjes, dat weten jullie wel. En uh, als underground uh, ja, aankondiger uh, zeg ik altijd, ja, de dingen die echt het grote publiek en die succes hebben in de media, daar, die vertrouw ik eigenlijk niet. Ja, behalve Rutger Brechtman, dat boek uh, Alle Mensen Deugen, kwart miljoen verkocht. Ik dan, ja, dat hoef ik niet te lezen, maar dat kan ik echt aanraden, dat is toch wel een opkikker. Maar uh, nou ja, hier is dus uh, Tim Koehorn. Hij is bezig met een nieuwe CD. Hij, hij, die heet uh, Suikerspin. Uh, nou ja, ik weet niet, uh, wat, wat vinden jullie van zo'n titel? Geweldig! Zoet! Nou, dat gaat niet. Tim Dankjewel! Hallo! Mijn naam is Tim Coehorn en ik ben niet te vertrouwen dat jullie dat weten. Het gaat de slechte kant op met mijn pessimisme. Wanneer het glas half leeg is. Smijt ik het niet kapot Mijn leven lang had ik de meest cynische kijk Of ik was gerustgesteld of ik had gelijk Maar het gaat niet meer zo goed met mijn pessimisme Ik wist niet echt waar dat vandaan kwam Dus ik ging naar de dokter ermee hij voegt me met een trillende stem. Krijg je wel te weinig, vitamine D. Maar ik kom vaker buiten, ik kan planten haast herkennen. Met een naam in het Latijn. Dat is een bellis perennis. Ik ben klaar om doemist te zijn. Ik zeg ook vaker goedemorgen, goedenavond weer wat minder. Ik maak wat vaker foto's van mijn vrienden voor hun Tinder. Als je tandpasta residu in je mondhoek hebt, nou nou nou nou nou nou nou, no. dan zal je het weten. De toekomst is al lang niet meer mijn hoofdantagonist. Ik kijk door een roze glazen bol in plaats van een doorzichtige kist. Ik ben niet meer veroordeeld tot voorwaardelijk verdriet. Ik droomde ooit dat mijn verlatingsangst mij verliet. Het gaat steeds slechter met mijn pessimisme. Het heeft geen zin om de zin. Je wordt geketend aan de keten. Het heeft geen zin om de zin niet in te zien. Je wordt geketend aan de keten. Dank jullie wel. Dat liedje 1. Liedje 2. 3. 5. En vertederen. Een fijne combinatie van eigenschappen. Van iets. Uh, nou, ik wil nu Ernst Jans introduceren. Die gaat uh, uh, sprookjes voorlezen. Of uit zijn hoofd, dat weet ik niet. Uh, Ernst Jans kent nu natuurlijk allemaal van Doe maar. Maar hij heeft ook een uh, hele andere kant. Die waarschijnlijk niet iedereen goed zal kennen. Maar die laat hij nu weer horen. Hij gaat. Uh, sprookjes doen, hij gaat een paar liedje, liedjes, mag ik zeggen, of moet ik zeggen liederen doen, zingen, en uh, ik ben heel benieuwd wat hij precies gaat doen, Ernst Jans, ik vind het heel fijn dat er is, ik vind het trouwens al heel fijn dat jullie hier allemaal zijn, en zo vast bedankt, en straks gaan we nog lekker eten ook, maar dat gaan we later even aankondigen wat het is. Oké, okay. Ernst Jans. Wat een mooie introductie. Um, ik heb een tijdje terug een aantal sprookjes geschreven, en dat kwam goed van pas nu. Dus die ga ik aan jullie allemaal voorlezen. Een Indisch sprookje. Deel 1. Er was eens een Indische prins die Indra heette. Hij was zoals de meeste Indische prinsen, gezegend met een goed verstand. En hij had lieve ogen. Bovendien kon hij gitaar spelen en prachtig zingen. Toen hij achttien jaar was, liet hij alles wat hem lief was achter zich... en trok de wijde wereld in, zoals hij zich als kind had voorgenomen. Na een lange reis kwam hij in een vlak en koud land aan de zee. Maar hij voelde er zich op een vreemde wijze thuis. Hij genoot van de frisse wind, de duinen en de zee. Er waren mooie meisjes met blauwe ogen... en meer dan eens verloren zij hun hart aan hem. Op een lentedag zag hij een vlinder... En hij werd verliefd op haar. Lieve prins, zei de vlinder. Ik ben maar een gewone vlinder en u bent een prins. Daarom hou ik juist van u, zei de prins. Maar ik ben een gewone vlinder en ik moet vrij zijn... en fladderen als een blaadje op de wind, zei de vlinder. Daarom hou ik juist van u, zei de prins. Toen begreep de vlinder dat het de prins ernst was en zij vlijtte zich in zijn handen. De prins koesterde haar als een kostbare schat. Hij had alleen nog maar oog voor haar en zij vond het natuurlijk prachtig en gaf hem vlinderkussen. En zo brachten zij de dagen door en het was een gelukkige tijd. Toen kwam de dag dat zij opnieuw haar vleugels uitsloeg. Vaarwel, mijn lieveling, zei ze. En ze de weg als een blaadje op de wind. De prins zag hoe zij zich te goed deed aan vreemde nectar. En zijn hart brak. Hij nam zijn gitaar en zong een lied. Dat zo hartverscheurend was dat alle vogels zwegen. En zo gebeurde het dat ver weg in het land onder de regenboog prinses Dayang Zumbi zijn lied hoorde. En zo was haar hart geraakt, dat zij uit de hemel wilde afdalen naar de aarde. Want zij was de dochter van de god Bataruguru. Guru. Mijn kind, sprak deze, tot zijn dochter. Gij kent het lot van de godin... Die zich geeft aan een sterveling. Zij verliest haar onsterfelijkheid. En met de tijd zal zij vervliegen en vervagen tot vergetelheid. Prinses Dayangsoombie boog haar hoofd. Ik moet gaan vader, sprak zij. Ik heb hem lief. Het zij zo, sprak Bataru Guru, En hij weende want hij hield van zijn dochter en kende haar lot. En Dayang Zumbi daalde af naar de aarde en verscheen voor de prins... en strekte haar armen naar hem uit. Maar hij zag haar niet, want hij was verblind door tranen en verdriet. Ze sloeg, Ze steeg op naar de hemel en vroeg haar vader om de immer heldere stralenkrans en zij openbaarde zich opnieuw aan de prins. Maar hij zag haar niet, want hij werd verblind door tranen en verdriet. Toen nam de prinses twee vlindervleugels en daalde ermee af naar de aarde. En vlak voor de prins stond zij. En de prins hield op met wenen. O, oh, mijn liefde, mijn geliefde sprak hij uit en hij nam haar in zijn armen na vele jaren van geluk bemerkte Dayang Zumbi dat zij zwanger was en zij achtte de tijd rijp om haar ware identiteit te openbaren zij legde de vlindervleugels af en stond daar stralend in al haar goddelijke schoonheid de prins keek naar haar op en werd rood tot aan zijn kruin en stamelde. Ik wist niet, ik heb nooit geweten. Shhh, stil. Mijn lief, wees stil, sprak prinses Dayang Zumbi. En zij legde haar wijsvinger op zijn lippen. Enkele maanden later werd hun zoon geboren. En er wordt gezegd dat zij ook daarna nog vele gelukkige jaren kende. Maar er kwam een dag dat de prins zijn einde voelde naderen. Vaarwel, mijn zoon, zei de prins. En vaarwel, mijn zuster, mijn geliefde. Ik moet gaan. En laat u hier achter waar uw liefde voor mij u heeft gebracht. En hij legde zich neer. En met een kreet vloog zijn ziel omhoog naar de hemel. En Dayan Zumbi riep... O, oh, mijn liefde, mijn leven, mijn lot... Lange tijd doolde zij eenzaam langs de stranden en de rivier. En tranen rimpelden haar spiegelbeeld. En ook de vissen weenden. Maar zij was nog steeds zeer schoon. Toen keerde ze terug naar het land onder de regenboog. Bracht haar zoontje onder bij een eenvoudig boerengezin. En nadat ze hem nog eenmaal had gekust verdween zij in het woud. En niemand weet waarheen zij is gegaan. Maar soms brengt de rivier tranen mee als glinsterende parels. APPLAUS Als vandaag niet een eindeloze weg was En vannacht zeven maanden schijn Als morgen niet eindeloos ver weg was Zou de eenzaamheid wellicht te, te dragen zijn En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten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 herken ik evenmin de echo van mijn voetstap en herinner mij de klank van mijn naam niet en alleen maar als mijn lief op mij zou wachten en ik hier zacht haar hart kon horen slaan zoals zij naast mijn heer lag in de nachten alleen dan zou ik huil, zwart schaam. Er is schoonheid in het zilverstromend water, in de gouden stralen van de morgenstond, maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen dan de schoonheid die ik in haar ogen.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 Alle mensen die altijd meewerken, ik wil jullie allemaal heel, heel, heel erg hartelijk bedanken. Uh, ook onze hoffotograaf, Rudhoek. Die heb ik nog nooit bedankt, Het werd tijd. En, uh, oké, okay, tot de volgende keer. Het wordt er graag, hoor, de volgende keer. Het weekend. Oh jee. Oeh, dan moet, dan moet ik in de witkar. Oh ja, shit. Was ik even vergeten. Met veel bloem samen. Oké, okay, ciao. We scheiden verslag over Ruigoord. Laat komen niet komen bewonderaar. Hier is het beruigoord waar buitenwacht wanorde verwacht. Maar verbaasd raakt door orde zonder plan of commando, zonder baas of conflict. Het is ongewoon vergeleken bij wat er rondom gebeurt. In geen kerk was ooit zo weinig dwang. Geen preek maar vrede, er is gebrek aan eerzucht. Verlangde nooit iemand naar baasdom? Wordt het nooit onderdrukt of heeft iemand, niemand de wens? Geen toren van Babel effect, want die werd kalm geofferd. Diplomatie zonder afgevangen vliegen heeft blijkbaar macht. De kerk ontdekt, want onthemeld het werd een huis met een baar en... Havenaanval werd afgeslagen, vrede in huisjes, vrede in zaal. Grote kijken. Dames en heren, we, we hebben een hele speciale gast vanavond. Daarom hebben wij drie minuten rust voor er een persoon opkomt die naar het Dodenrijk gaat. En dat is niemand minder, zoals iedereen weet en hoort en omstreken. Ja. Kan niet. Fabiola di Atlanta. Voor de laatste keer jongens en meisjes. Dankzij mijn zware ziekte heb ik toch de kracht gevonden om hier nog te kunnen staan. Bravo! Dus voor jullie de nieuwe tijden. De nieuwe tijden. Ik wens jullie het beste en dat jullie een stukje overnemen van mij in de vrijheid. In de vrijheid voor iedereen in de wereld. En Cinderella zei ook in haar dagboek, de stem van is die piekt nog een beetje. Ik ben veel gezegd in haar dagboek en tegen jullie. Ik ben blij dat ik jullie allemaal de meeste ken. Ruikhoorn heeft me veel vrijheid gegeven. Ik ben veel met jullie op reis geweest. Ik heb in vele shows gezeten. En ik wens iedereen toe dat hij strijdbaar blijft. Strijdbaar voor de vrouwen. Voor de dieren. Geen leegstande panden. De asielzoekers moeten menselijk behandeld worden. Iedereen moet in vrijheid kunnen leven. In dictaturen moeten weg. In Rusland moeten die twee vrouwen weg uit de gevangenis. In Amsterdam moet schone lucht heersen. Auto, auto, schoon, elektro, scooters. Alles, de natuur, laten we ze erbiedigen. Er zijn zoveel dingen waar je kunt voor strijden. Ik kan het niet meer. Maar zet jullie alsjeblieft in. In mijn gedachten. Blijf strijdbaar. Doe het. Dankjewel van jou. Precies een week geleden, precies een week geleden Toen was de tijd voorbij, was niet de eerste keer hoor Zevenmaal herinner ik mij Het spring de plank mis, maar het is niet, niet, niet, niet meer Het meer, het is niet meer Het is het niet meneer, om die miskleinving te vieren Psychedelica meneer Hij mens is geboren uit het klamrughootse veen, uit het de vuurspuwende toren van twaalf jaren heen. Het sinds het gebruiken tot het zakt de tijd, het zakt tot het de tijd. Na 25.000 jaar is de waterman er weer en we gaan er iets van maken, non duw, het lukt dit keer. Begrijpen en begrepen worden, sympathiek en een beetje vertrouwd tot ze tot een man op orde. Wordt de wereld opgebouwd, vogelvrij de tijd voorbij. Je mag staan waarvoor je staat, maar ik sta hier niet alleen. Als jij je het horen laat, vogelvrij de tijd voorbij, je mag staan waarvoor je staat, maar ik sta hier niet alleen.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 Als ouder geworden kind, denk ik kleinschalig. Want wie groot is geworden, weet van klein zijn. Van wonderen die zomaar gebeuren. Niet gehoord of uit angst in de kniep gesmoord. heeft veel gevoelens vermoord. Maar als je niks voor jezelf hebt gedaan, ben je aan je eigen wonder voorbij gegaan. Ja, dat wil ik maar even heel duidelijk zeggen. Amusement, dames en heren. Dank u wel, dank u wel. En nu wilde ik een, uh, onze zangeressen. Ja! Eindelijk! We hebben hele goede zangeressen. The zangeresse. more, the better! Nee, dat is. Uh, Barbara, natuurlijk. Anneriek. En Louise. Louise. Even een hartelijk applaus voor. Uh, nummer doen, dat heet de blauwe plu. Maar eerst een applaus voor Annelijk van Dorsten, Louise en Barbara. Ja, we gaan beginnen. Het regent. Bestelen. Ik loop me te vervelen zonder jou. Ineens ging het betrekken. Ik loop het te verrekken van de kou. Plassen op de pleinen, plassen op de straten in de stad. Regen, regen, regen, regen. Maar wat word ik nat? En nu komt die terug vrij. Waar? Is mijn paraplu? Ik gaf hem aan jou. Waar is hij nu? Waar is Texel? Die blauwe, die blauwe paraplu. We doen hem nog een keer gewoon. Waar is mijn paraplu? Ik weet het niet. Ik gaf hem aan jou. Ik gaf hem aan jou, ja, maar waar is hij nu? blauwe, die blauwe? Blauwe? blauwe? Paraplu. Nou, nog een keer allemaal. Waar is mijn paraplu? Nee, hey, daar is hij. Ik, Ik ga voor mij jou. Ik ga voor mij jou. Maar waar is hij nu? Rr, radio. Paraplu. Para <claps> Iedereen zit binnen. Maar ik loop hier buiten en ik wil. Wat heb ik koude handen De glazen zijn beslagen van mijn bril Plassen op de pleinen Plassen op de straten in de stad Regen, regen, regen Regenbui, regen, wat wordt dit nat? Allemaal ja! Ja! Hey. Ah, er is Ik van hem aan jou, tell me, is waar die is hij nu? Was die, die blauwe, blauwe, blauwe. paraplu. Nog een keer dan maar. Nog een keer nog maar. Waar is, is mijn paraplu? Een paraplu. Ik, ik gaf ik, hem aan jou, ik, ik, ik gaf hem aan jou, waar is hij nu. nu? Tja, tja, tja, die blauwe. Ja, nu oh, één dan. Oké, okay, rol even solo. <middels> Nu. Ik gaf van mij jou, maar waar is hij nu? Het was die blauwe See you. song to nothing and surely we will die without memory coming to cold in the shadow of space and if it isn't too late for the star to love you spraying the sky with whispers attuned to galaxies hungry for flame and if the tongue of night sings of albino winos till the morning light asks the doorway, then surely we will die tonight, faceless at the white gate, sharing the smoke with ancient shapes in future garb, and you stand somewhere there on the other side, feeding on the pain of dreamlessness, where from the misty morning of white shadows and the unresisting need to destroy, Samael, Samael, I beg it may be forgiven that they may be driven out of the black into the white, only let the dazzle remain for gamblers to surprise the strategic diamonds the throne of compressed bone in the unsure dark where only light can forgive and your mind is signed Embers of echoes in the vastness disguise the yearning to burn blind eyes in arrogant displays of feeling running wild these beasts who feast on the newborn kind for surely we will die tonight Unless we learn to ignore what the others live for on the other side of morning, And the skin of nothing left by the same summer masks the faceless wanderer. Oh, let it happen, this weird to discover the shape of beauty in everything extreme. For surely we will die tonight, whether we will or whether we dream. Oh, Samael, forgive the dreamer, forgive the dream, the song of nothing. Is your lullaby. Ira. Right. Good goodbye. man. Huh? Goodbye for now. Here's okay. Louisa. Bye bye, Ira. See you soon. Okay, goodbye. Bye. Okay. Bye, Ira. Bye. Nou ja, ik heb de melodie op, ik dacht, jij hebt de muziek gemaakt. There are so many But my heart, it knows what is very real Like my heart, it knows what is Is Sanja Sanjana Haut? Ik zou wel knappen dat Peter niet meespeelt in dit controversiële vers. Het heet No Guru. En hij uh, <coughs> ja, is natuurlijk een Guru, moet ik ook stiefelen. blah, blah, blah. Gods or your crucified son? Where have our beautiful goddesses gone? Listen man, I don't need no guru, no Satan, no Moloch, no Baal, no Allah, no Mao, no Marx, no Zarathustra. I don't need no guru down here or above. I just want to experience some good old love. Women of the universe, only you can end this curse. We Isis, Freya, Isis. Why, ladies, do you allow this? Please come back and show your face. Bring this stinking world your grace. We don't need no tyrant father. We don't need no virgin mother. We don't need no murdered son. We need the woman. We need the goddess, wisdom, love, justice, the triple goddess, we need the goddess to clean up this mess. <laughs> see the goddess of love Tell me God, or your crucified son, where have our beautiful goddesses gone? Listen man, I don't need a guru, no Mao, no Allah, no Marx, no Satan, no Krishna, oh yes, Krishna man. no Sadatustra, no leaders or gurus down here or above. I just want to find some good old love. Women of the universe, Only you can end this curse! Nihal, Isis, Friar, why do you allow this? Please come back and show your face. Bring our dying world your divine grace. Three s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 of time I spread the seeds mm Nodig zijn plaatsen, dus als de ADM, waar ook wij gedijen. Adem in de ADM, adem in de ADM. Kom erbij, kom erbij. Vlieg er eens uit, vlieg uit je pop. Vlieg omhoog. Vlieg op, want het is zo fijn om bevlogen te zijn. Dan telt er maar één ding. Dat is de HAPPENING. I HA HAPPENING. I HA HAPPENING. I HA HAPPENING. I HA HAPPENING. I HA, happening. I -ha, happening. I -ha. Heb je het al gehoord? Ruigoord, ongestoord. De poëtrie groeit recht de hemel in. Bezaaid met bloesems blijven wij positief onszelf verwoorden. Deze boom krijgt van mij de ruigoordkonde. Dank u wel allemaal. Goedemiddag allemaal. In uh, het is een fantastische dag. Het is mooi weer. We mogen gelukkig hier uh, met meer dan 50 mensen bij elkaar zitten. Dus uh, laten we ervan genieten. Wij gaan uh, muziek maken. We zijn een, uh, een nieuw duo met uh, bekende gezichten. En wij heten Loops and Grooves. En de grooves komen van deze man die u natuurlijk allemaal kent. Olaf Keus op percussie. Olaf is zo, zo iemand waar ik heel graag mee speel, want hij maakt altijd, en met alles wat hij uh, heeft, maakt hij muziek. En hij heeft een heleboel percussie-instrumenten meegenomen, waar hij een soort, uh, ja, soort drumstop van gecreëerd heeft eigenlijk om hem heen. We hebben Paul op uh, geluid. Paul. En mijn naam is Efraim, saxofoons en uh, loops. Goedenavond. Heel leuk om hier uh, voor jullie te gaan spelen. Wij zijn uh, last moment ingevlogen. Uh, Brandon kon helaas zelf niet spelen, onze uh, grote goede vriend. Dus hij belde mij en ik dacht het lijkt me ontzettend leuk om hier met Tail Pirijns achter de drums en, en andere attributen om samen te spelen. Uh, Tijl is echt heel vers vanuit België en Nederland. Dus is dit je debuut nu? Um, veel plezier, wij gaan samen op avontuur en weten nog niet hoe wat waar, maar daar hebben we zin in. It takes away our beaches And the air we breathe It takes away our skies And it takes away our land The only way to change Is if we understand Now it's time to live as one